Een cultuur die de scheiding van kerkenstaat eh, ziet zitten. De heer Van der Staaij. Mevrouw de voorzitter, ik heb de heer Wilders positieve opmerkingen horen maken over de joods-christelijke traditie. Dat is een goede zaak. De islam helpen wortelen in de Nederlandse samenleving, zodat we over een aantal jaren kunnen spreken van een christelijk-joodse-islamitische cultuur. Dat is niet mijn Nederland. Kunt u mij dan eens vertellen wat Nederlandse cultuur is en hoe je die kan verraden? Nou, die kan je verraden door een cultuur, een ideologie, een religie die daar ongeveer haaks op staat, de islam... ...toe te voegen aan de cultuur die je al hebt. Wilt u terugkeren naar de fatsoensnormen uit de joods-christelijke traditie? Kunt u mij de Nederlandse cultuur van de afgelopen 100, 150 jaar schetsen... ...hoe wij met die begrippen zijn omgegaan... ...en hoe wij daar een emancipatieproces met, hebben meegemaakt? De PVV, politicus Geert Wilders, heeft het onder andere in zijn partijprogramma... ...voor de verkiezingen van 2010 voor een nieuwe regering... ...steeds over de joods-christelijke cultuur.